Dames en heren, wat een gezelligheid. Wat een leuk speertje dit. Niet te gelopen. Dag Sinterklaas. Dag Sinterklaasje. Smakelijk. Dames en heren, ik kan die gaan een liedje zingen. Van iemand midden dan uh, Anne-Marie. Een hele bekende Canadese zangeres Die prachtige, mooie teksten Luister nu maar eens goed naar deze tekst. Welkom, met vond En eh, dames en heren, het wordt eh, begeleid. Ik kan wel even op de kruk hebben begeleid, ja, het is wel, eh. ik niet dat het wel leuk. Zet hem lekker op de kruk, ja. Ja, toch wel lekker. Nou, dan ga maar dat even lekker bijzien. Ik heb toch een van me Dat is aan. Dan ben ik hier een beetje begeleid door Nick Balsch uh, van de Dirk van der Rocht, die was vreselijk moeilijk ja. de Die van Anne Murray.